Van alle kanten. Stam.nl, Goedemiddag. NOS, NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Ronald Boot. Goedenavond, uh, welkom bij deze aflevering die vanavond natuurlijk geen voetbal heeft, want er wordt niet gevoetbald. We gaan dus veel praten. We hebben onder andere tussen 7 en half 9 het sportforum met de vaste gast tomboot met Joop Albeda. Hij is de volleybalbondscoach van Atlanta 96 en chef de mission van uh, Olympische Spelen een aantal malen. Valentin Driessen zit er van de Telegraaf. En verder hebben we het de komende uren ook nog over Formule 1. Die beginnen morgen in Australië en over het WK Cricket in India dat inmiddels tot de kwartfinales is gekomen. Langs de lijn op zaterdagavond duurt tot 11 uur. En u hoort veel sport en muziek, maar natuurlijk eerst Marianne Vos... want die heeft bij de WK baalwielrennen in uh, Apeldoorn de titel veroverd op het onderdeel Scratch. Vos klopte in de sprint de Australische Catherine Bates en de Britse Danielle King. Han Kok spreekt met de vrouw die haar tweede baantitel in haar leven pakte. Je fixt het weer, hè? je doet het weer. Hoe is dit? Ja, ja echt geweldig. Het is uh, zo mooi. Elke keer als ik aanzet ging het publiek helemaal uit zijn dak... Het, het is Omni-sport met 10 10.00. Dus ja, dat is echt een heel mooi gevoel. Ja, de race, je kiest precies het goede moment. Hè. Achteraf blijkt dat. Ja, nou ja, achteraf is het vaak als je wint het goede moment. Maar ja, ik ben super blij dat het uh, zo uitpakte en dat ik uh, in de sprint dan nog van het groepje kon winnen. Maar ik voelde me sterk en dat wil ik graag laten zien. Wist je het? Van het groepje ben ik de sterkste? Ben ik de snelste? Nee, er zaten wel een paar rappen in. Maar ja, iedereen zat wel kapot. Dus uh, dat was wel mijn grote voordeel. Van de weken teleurstelling, hè? dus even op die puntenkoers. Ik bedoel, dat liep niet helemaal. En je bewijst toch dat het kan, hè? dat je toch alles, dat je alles kan. Nou ja, goed, de puntenkoers uh, was niet heel goed, maar het was ook niet slecht. Dus ik, uh, ik was er ook niet echt van gedemotiveerd. Het, uh, ik wist dat als het goed zou lopen, dat, uh, dat de scratch dan alles mogelijk was. En dat bleek. Gefeliciteerd. Dankjewel. De Rolling Stones met de Harlem Shuffle was dat. Langs de lijn sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Net zoals gebruikelijk drie gasten. Natuurlijk Tom Boot de vaste waarde in dit sportforum. Valentijn Driessen. Hij is van de Telegraaf en is in Boedapest geweest gisteren bij het Nederlands elftal. En Joop Alberda, oud bondscoach sportbestuurder, chef de mission. Eh, uh, ploegleider, wielrennen, geloof ik. Uh, uh, nou ja, de lijst is te lang, want we hebben maar anderhalf uur. Dus uh, visionair, we dat is misschien een Visionair, ook nog. Dan ben je het niet straks. We nu? beginnen ja, ja. met het moment van de week. Uh, Valentijn, mag ik bij jou beginnen? Ja, gisteren op mijn hotelkamer. Ik kwam uh, terug van Nederland, uh, Hongarije, Hongarije, Nederland. Het was een geweldige wedstrijd. Ik had echt genoten van het Nederlands zelf, zoals ze speelden. Ik zet mijn televisie aan en ik zit naar de ZD ZDF te kijken. En uh, die beginnen over Klein Spanje. Klein Spanje. Nou, dan vond ik het, denk ik, ja... Het is toch een gemiste kans daar in Zuid-Afrika... om daar dit spel gespeeld te hebben... en die finale verloren te hebben. Dus ik uh, kreeg toch alweer een, een frank gevoel bij het WK. Ja, want we, we konden eigenlijk beter. Dat maar hebben we gisteren laten ja, zien. Ja, we konden echt beter. We zijn er alleen te laat mee begonnen. Ja, maar gisteren was je wel een half jaar verder natuurlijk, hè? Ja, ja, maar in november hebben we ook... of ik meen, in oktober tegen Zweden hebben we ook zo goed gespeeld... Ja, maar goed spelen op de verkeerde momenten is niet zo moeilijk. Nee, ja, ja. <laughs> Dat zei Joop Allera. Joop, ja. jouw moment van de week. Nou, het blijft uh, afgelopen zondag. Uh, Aardu Den Haag tegen uh, Ajax. En wat daarna dus in de kleedkamer of in de, in de, in de, in de sportskantine gebeurt... is datgene wat alles overschaduwt wat sport moet zijn. We gaan het er straks ongetwijfeld nog over hebben. Tom Booth? Ik zag uh, vanmiddag de E3-prijs, een uh, semi-klassieker in België... Eigenlijk voor de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En ik stond helemaal versteld van Cancellara. Met... Hij had zijn motor weer aan, hè? Ja, hij had zijn motor weer aan. Ja. Dat kan je wel zeggen. Daar lijkt het ook wel op. Met zo'n uh, zo over, overtuigend uh, dat niemand kon hem stoppen. Hij heeft vier keer pech gehad in die, uh, in die uh, race. En wie moet hem nu nog stoppen in de ronde van Vlaanderen... of Parijs-Roubaix, vraag ik me af. En als laatste vroeg ik me af, ze, ze reden zonder oortjes. Dat is voor hem niet slecht uitgevallen. Nee. <laughs> uh, we houden het even over bij wielrennen. Maar we gaan het baanwielrennen, het WK in Apeldoorn. Uh, tot op de dag van vandaag verliepen die wereldkampioenschappen teleurstellend. Althans, voor Nederland. Maar uh, vandaag pakte Teun Mulde brons op Kering. En werd Marianne Vos wereldkampioen op de scratch. In de laatste ronde sprong ze weg uit een groepje van vijf renners.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 toen werd ze zevende. Toen werd ze zevende. Had ik echt het gevoel van dat is niet helemaal goed. Maar Marianne Vos heeft het ook bij de Olympische Spelen ook gedaan. Dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van Marianne Vos. Een ongelooflijke nederlaag leiden. Eigenlijk of niet winnen. Daar waar de verwachting ligt. En dan gewoon weer opstaan. En dat maakt haar als sportvrouw zeer bijzonder. Dat motiveert haar extra lijkt het wel. Ja en, en ze raakt daardoor niet verkrampt. Dus heel veel mensen worden extra gemotiveerd en verkrampen daarna. En die krijgen het net niet spits. En zij krijgt dat dus de volgende keer, terwijl dat toch een sprint is met vijf. En ja, dat moet ook maar zo geanceneerd worden uiteindelijk. Want ook bij scratch kan iemand uiteindelijk winnen die midden in het peloton zit. Het is toch een complex, complex verhaal. Ik, ik vind het ook bijzonder. Omdat, uh, kijk, ze is pas 23 jaar. Nee, ze is, is al 23. <lacht> ja, zo <sorry lacht> je ja, Ze heeft. Van de eerste wereldkampioen, Ze begon ze op de 18e of 19e. Ja, dus het is, het is en... ook geen jong meisje. Het is een volwassen vrouw die voor de zevende keer wereldkampioen is. Met een ongelofelijke hoeveelheid ervaring. En, en ja. daar ook altijd een ongelofelijke volwassen stabiele houding in uh, heeft uh, aangenomen. Dat vind ik wel een. Heel uh... als ik gewoon kijk naar. We hebben het altijd over Sydney met de, de, de Heilige Drie-luik. Uh, drie ja, Leontine heet nu gewoon Marianne Vos. Ja. Klaar. Ja. Uh, Valentijn, je volgt het wielrennen ook? Ja, ja. Nou, ik vind het vooral knap omdat uh, wat uh, Joop zegt: uh, ze komt uit een geslagen positie in feite. En dan moet je toch mentaal wel verschrikkelijk sterk zijn. Misschien dat ze het ook wel nodig heeft. Dat weet ik, niet. Uh, ik weet niet. Vorige keer was het ook zo. Dus misschien heeft ze het wel nodig. En ja, uh, ze is natuurlijk wel heel ervaren in het winnen. Want ik meen dat dit haar zevende wereldtitel is. Dus ervaren ja, in winnen overal, hè, doet baan, ook winnen. En overal, veld, uh, ja, ja. op de weg. Het dus ja, is wel interessant om te kijken hoe ze dat volgend jaar gaan doen. Want het vrouwensport ontwikkelt zich gewoon. En als dat dus zo is, dan moet ze echt hele moeilijke keuzes gaan maken volgend jaar. Want... Je dan hebt zal... het over de Olympische ja, Spelen Olympische in Londen. Dan ja. zal het wel lastig worden om gewoon verschillende disciplines met elkaar te combineren. En dan is het de vraag of dat veldrijder nog wel een goede winterperiode voor is. Nou ons. ja, wegrenners is ook wereldkampioen ja, geweest natuurlijk. Ja, ja. En andere landen als Australië en Nieuw-Zeeland... Groot-Brittannië zetten, Groot -Brittannië, Groot -Brittannië, zetten ja. zowel hun wegrenners in ja. als de baanrenners. Ja. En als ik kijk naar Fors, dat is toch een uh, potentiële meda medaillewinner... Bos, misschien in de ja. koppelkoers. He, dus, uh, en ik hoorde van, vanmiddag, ik had jullie een gesprek hier met de radio. Ik met de technisch directeur van de KMU. En die noemde steeds de naam van Nicky Terpstra. Mm -hmm. He, voor de achtervolging. Mm -hmm, want ja. het zijn allemaal duur mensen natuurlijk. Ja, uh, uh. Inderdaad, er zijn veel meer uh, ook uit het wegrennen... Die op de baan dingen kunnen natuurlijk. Uh, maar je en, moet er wel die, voor gaan trainen. Zeker voor jongens. Voor Olympische Spelen. Ja, dat, is, ja, dat denk ja, het ik wel. Het niveau ligt te hoog ligt, om het er ligt, even bij ligt, te doen. Ligt te hoog om het even erbij te doen. Dus je moet een planning maken waarin weg en baan gecombineerd worden. Maar de techniek van baanrennen is dus afhankelijk ook een beetje van hoe stijl zo'n baan is. Als je nou 43,5 graden of 45 graden in de bocht is. Dat, scheelt dat veel, maakt, ja. dat maakt ja. echt ja. heel veel uit. Ja, maar misschien is wel de volgorde baan en dan pas weg. Dat zien we ook met Cavendish natuurlijk. Ja. Hè, die ja, en welke keuze moet je dan maken, Joop Albedaar? Moet je dan uh, kijken of je programma kan uh, maken waar je in zoveel mogelijk disciplines kan uh, uitkomen? Uh, Vos. Nee, nee, dat lijkt of, mij niet. Of moet je zeggen, van nou, daar en daarop ga ik me concentreren? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, zonder focus is het een kansloze operatie. Als je zegt: Ik ga naar de Olympische Spelen om maar aan zoveel mogelijk onderdelen mee te doen. Ja, dan kun je beter eerst tienkamper worden. <laughs> nou, Wie met... gaat dat bepalen? Wie gaat dat bepalen, vader? Ja, Want dat is natuurlijk nou, ja, vraag. Dat is het uiteindelijk moet Marianne dat zelf bepalen. En moeten moet de coaches die erbij betrokken zijn, haar vader en, uh, en, de, en de bondscoach, kijken. Alsof, al, nou, als je dit doet, dan zijn dit de consequenties. Of dat zijn de valkuilen. Het ja, is, dat een is beetje niet afhankelijk van het Olympisch programma, wat Tonnel aangeeft. He, hoe, hoe ligt die programmering? Ja. Dat was toen met Leontien ook altijd een, een huzarenklus... om dat gewoon aan elkaar te pakken. Wil dat wel of wil dat niet? Ja, en dan, ja, dan uiteindelijk zullen ze daar met z'n drieën... en Marianne moet daar zelf, zichzelf goed bij voelen. Dat gaf ze vandaag ook aan. Ja, als ik me goed voel en ik krijg de steun van dat publiek... Ja, dan gebeurt er iets bijzonders en iets extra's bij haar. Ja. En dat kan zij zelf bij, haar, bij zichzelf losmaken. Maar vergis je niet, Olympische Spelen mag maar één per land uh, uitkomen. Dus je ja. moet ook in Nederland eerst nog je concurrent verslaan. Ja, dus dan, dan heeft zij, en dat kan wel eens interessant zijn... dat zij nu uh, een aantal, onder de, twee onderdelen heeft waarop ze op de baan af, uit kan komen... maar dat Kirsten Wild ook ja. nog eens een keer concurrent is. Ja, om, ja. Dus als daar nog eens een keer een een, een, een ride-off komt, of een... Een bike-off. Een, een bike-off. Bike <laughs> nou <ja>, dan dan, <laughs> dan uh, moet je... Ik heb er toevallig vanmiddag over nagedacht. Dan moet je dus eigenlijk onseneren alsof het Olympische Spelen zijn. Dus dan moet je die ride-off ride zo doen... dat je daarvoor misschien wel een ander onderdeel moet doen. En dan moet je dan kunstmatig onseneren. Want ja, de een heeft al twee onderdelen achter de rug... Ja. als het in concurrentie gaat met Kirsten Wild voor één onderdeel. En Misschien... dat wordt best heel lastig om dat gewoon objectief ja. te maken. Misschien kunstmatig nog een, ja. ne, een nederlaag of een grote teleurstelling voor ja. Jan Vos. Ja. Ook ja. Ja. Nou ja, de, je zegt dat. Er zijn meer sporters die dat hebben gehad. Uh, Dennis van der Geest heeft dat ook een aantal keren gehad. En die deed dat in twee onderdelen mee bij, bij mm -hmm. judo. Hè. Dus boven 100 kilo en in alle categorieën. En als één van twee tweeën misging, dan ging het andere elke keer goed als een soort compensatie ja. van datgene. Dat was de... Ja ze druk eraf en dan plossing kon hij iets extra's. Ja. We hadden ook nog brons, Steun Mulder op de Keirin, uh, Valentijn. Ja, heel knap. In je, in, je eigen, in je eigen dorp. Dus uh, de druk lag volledig op hem. En iedereen had ook minimaal een medaille verwacht. Ja. Dus uh, volgens mij zei hij ook op de radio dat hij het uh, een gouden kleur vond. Dus dat betekende wel iets voor hem, ja. ja. In, in zijn eigen dorp... Uh, de Nederlanders rijden in eigen land. Ja. Dat lijkt voor Nederland een extra druk. Want ja. meestal zie je dat er meer medailles gehaald nou, worden. Maar hier... Een extra druk, uh, misschien zijn we wel niet zo goed. Hè? Dus dan komt het niet door die extra druk, maar, maar door de kwaliteit. Hè? En Er is vandaag al wat gebeurd. Uh, Brons en zilver gehaald, dan stijg je meteen... Goud. Een, ja. Ja, goud, sorry. En uh, dan stijg je meteen een uh, eind in het klassement. Hè? Ik had een klassement gemaakt... Kort vandaag, zou ik maar zeggen. En er waren eigenlijk vijf landen die heel ver bovenuit staken. We kunnen ze opnoemen. Groot-Brittannië, Australië, Frankrijk, Rusland, Nieuw-Zeeland. Duitsland heb ik nog niet eens genoemd. Maar die zal wel komen, denk ik eigenlijk. hoor. En dus wij zijn gewoon niet goed genoeg, denk ik eigenlijk. En die basis is de small uh, Slippels, dat is de trainer. En Wolf, dat is de snelheidstrainer. Dat zijn natuurlijk perfecte mensen. Maar als je geen mensen hebt als je geen materiaal hebt, ja, dan hoef je daar niet aan te beginnen. Dus ik denk eigenlijk, kijk naar de jeugd... en kijk naar, misschien uh, in samenhang ook met bijvoorbeeld Rabo. He, want Rabo kan zo zeggen, f, uh, Bos doet niet mee. He, nou, uh, dat, zal, dat zal niet gebeuren. Ja, nou, uh, vanmiddag werd in het vraaggesprek... is het een heel groot probleem gebleken. Uh, kan ik me niet voorstellen, maar de Olympische Spelen lost alles op. Dat is meestal zo gebleken. <laughs> en uiteindelijk gaat dan de keus altijd van de sporter gaat de doorslag geven. Ja. En Theo is nog niet zo ver, denk ik, volgend jaar dat hij op datzelfde moment gewoon een aantal grote rondes gaat rijden. Uh, en, Rabo heeft dat en daar tevoren, prestaties ja. kan maken. En daar natuurlijk. prestaties gaat leveren. Want als Olympische Spelen zijn, dan is elke ronde in de schaduw van de Olympische Spelen. Ja, maar Zoals ja. alle sporten in Maar ook voor de Rabobank, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, wat ik jammer vind bijvoorbeeld is... ik vind dat de rijders keuze, zelf keuze moeten maken. Uiteraard. Hè, dat zien we met Robert Geesing. Die kiest echt de, de koersen waarin hij kan winnen. Ronde van Lombardije, Waalse klassiekers, noem maar op. Ik vind wel dat bijvoorbeeld Olympisch spelen... en we hebben het nu met wereldkampioenschap wielrennen... dan is er geen keuze. Dan moet je gewoon altijd op aanwezig zijn. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar nou, ja. Ik denk dat, dat, dat Theo... we hebben hem vorig jaar in de ploeg gehad. Theo Bos, ja. Uh, die moet morgen gewoon laten zien dat hij die sprong nog kan maken nog steeds weer terug naar de baan. Ik weet dat hij, en hij had er een interessante filosofie over, de baan elke week gebruikt om te kijken hoe het met zijn sprintvermogen was, of hij die duur moest gaan doen. Dus dan ging hij 200 meter sprinten, was het 10-2, 10-4, dan ging hij wat meer naar het duurwerk en ging hij naar het 10-5, 10-6, dan ging hij in de richting van het sprintwerk. En daarmee monitore hij wekelijks eigenlijk zijn wegprogramma om te kijken wat hij moest gaan trainen. Als morgen blijkt dat hij op de baan toch niet zoveel meer te zoeken heeft... Ja, dan komt er een ja. discussie van moet je überhaupt wel meedoen. Nou, vind ja. jij het ook teleurstellend wat Nederland er nu toe heeft laten zien in Apeldoorn? Uh, ja en nee. Uh, ik vind dat Canes gewoon hoort er gewoon bij. Uh, die rekening gemakshalve met vierde plaatsen toch gewoon tot medaillekandidaat. Ik vind de kloof tussen de eerste drie en vier, vijf, zes, zeven... waar we zitten wel uh, erg groot. Het uh -huh. probleem wat... Ton aangeeft van. Ja, het moet, het moet, het moet meer. Het moet er moeten meer mensen komen. Dat is altijd wel een heel. Ja, dat is altijd wel een verlangen van Nederland. We moeten een brede groep hebben. Er moeten heel veel mensen zijn. Ik verwijs toch maar even naar een jaar of tien geleden. Toen we met uh, marginale middelen. Nu vergelijkbaar met nu. Uh, met Peter Pietersen ja. bezig waren. En toch een aantal gouddelvers hadden. En toen hadden we een ploeg. Als die hier had gestaan, dan, hadden we gewoon de, dan waren we in die top 5 terechtgekomen. Dat hebben wij gehad. Dus de vraag is nu. Zijn ze gebleven. Ja. Is dat ook het buitenland dat opgekomen is? buitenland is opgekomen. Nieuw-Zeeland is echt een, een land wat zich echt daar ook op heeft gezet. Het is natuurlijk een multi-multimedaille-discipline. als je op één onderdeel meedoet, ja. doe je direct op ja. twee of drie mee. Vergelijk dat maar mm -hmm. met Inge de Bruin en Pieter van der Hogeband. Of Naomi Krom wie daar, daar zie je dat het buitenland daarnaar gaat, zich gaat, uh, gaat oriënteren. En ik denk dat we morgen, met de uitslag van vandaag... nog wel eens een verrassing met Teun Mulder kunnen ja. hebben. Ja. Um,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 En bij een 1-0 stand kan dat zo de wedstrijd doen kantelen. Daarom was het wel heel belangrijk dat we die tweede maakten, vlak voor Rust. Van het Hendricks, ben je eh, ooit net zo bang van, als van Marwijk geweest dat, dat de wedstrijd nog zou kantelen? Nee, nooit. Die uh, indruk hebben ze nooit gemaakt. Uh, eigenlijk was Zuchak, die hier een goede eredivisie speler is, een gevaarlijkste man. Die had twee goede acties. En voor de rest heb ik dat idee nooit gehad. Als je de jongens af en toe zag, hoe houterig. Er zat totaal geen motoriek in, in een aantal. Die zijn eigenlijk de hele wedstrijd uh, de onderliggende partij geweest. En ik begrijp wel dat Bed zegt. Uh, hij zag het aan, aan het kantelen. En het, af en toe werd het wel iets te veel gallery play. Ze gingen op een gegeven moment ook schoppen. En dan moet je wel uitkijken. En uh, ja, sommige jongens hebben dat wel. Die willen wel laten zien dat ze echt heel goed kunnen voetballen. Ja, en dan kun je misschien toch beter uh, wat zakelijker uh, de zaak uitspelen. Zodat je gewoon ook uh, aanstaande dinsdag met z'n allen weer fit bent... om ze opnieuw op te rollen. Ja, genoten van het combinatiespel, uh, Joop? Ik heb de wedstrijd niet gezien. Helemaal niet? Ook Helemaal geen niet. samenvatting? Helemaal niets. Jeetje, nou daar gaan we er meteen overheen. in. Verrast door de uitslag? 4-0? <laughs> nee. nee. Nee. Ik bedoel, als je... Uh, ik hou wel een beetje van statistiek. Als sommige landen gewoon op de 50ste plaats staan... en Nederland staat op de tweede plaats... dan moet dat komen omdat het geen toeval is. Nou, als je tweede staat, dan staan er heel veel achter je en maar eentje voor je. En dan wordt de kans dat je van de rest wint. Als je gewoon je, wer je werk doet, is erg groot. Ja, dat dus was dat... eigenlijk ja. een vraag die ik later al van de tijd had willen, uh, willen stellen. Ja. Maar uh, eigenlijk past die hier meteen bij. Uh, waren wij nou zo goed of waren jullie zo slecht? Nou, zij, wa zij waren ook heel slecht. Maar ik, ik vind ook, uh, daar heb je ook gelijk in, dat is nummer 2 tegen nummer 50 bijvoorbeeld. Maar dan moet je ook iets extra's laten zien. Niet alleen winnen. He, want dat kunnen we wel. Dat hebben we al eerder ook op het WK. Daar hebben we ook uh, tegen landen uit uh, de top 30 of uh, top 40 gespeeld. Die win je wel. Maar je hebt ook een, een verplichting om iets extra's te laten zien. En dat hebben ze nu gisteren eindelijk gedaan. En, zij waren echt zo slecht. Maar dan moet je het nog wel even laten zien. Ja. Ook op zo'n uh, hobbelveld. Dus, uh, en dat hebben ze gedaan. Wat dat er gaat hebben ze aan hun plichten. Uh... Uh, Hebben ze een plicht gewoon gedaan daar. Genoten, Tombo? Ja, ik heb zeer genoten. Ik heb eigenlijk, stond eigenlijk een beetje versteld. Want in tegenstelling tot uh, Joop... Ik was er nog niet zo gerust op. Ook omdat er zeer grote blessures... van hele belangrijke spelers. Van Bommel, Stekelenburg, uh, Robben. Om maar iets te noemen. Er waren ook nog anderen. Dus ik moest het allemaal nog even zien. Ook omdat Hongarije in de laatste drie wedstrijden... erg goed gepresteerd had. Ik stond helemaal versteld van het Nederlandse spel. En dat combinatiespel tussen uh, door het midden, zal ik maar zeggen. Het deed me aan Spanje denken. Ja. En <kuggen> ik denk zo langzamerhand. Ik dacht... Spanje zijn... of Barcelona? Nee, Spanje. Echt Spaan zelf dan? Ja, ja. maar Barcelona... Dat, ja, nou, zo'n kenner ben ik ook weer niet. Maar nou, Barcelona is eigenlijk de overtreffende trap... omdat ze missie hebben. Ja. Ja. Dat heeft Spanje ja. niet. Ja. Dus dat, en, dat is een beetje het verschil. En daar. ik denk eigenlijk... Eigenlijk denk ik... Ze zijn de grootste kans hebben voor het Europese kampioenschap. He, ook omdat ja. Spanje het idee heeft dat hij een beetje naar beneden gaat. 4-1 van Portugal verloren. Ja. En, uh... Gisteren alle moeite met Tsjechië. Ja? 1-0 achter ja. 2 en uiteindelijk gewonnen. Ja. Speelde wel geweldig voor de tweede helft. Zoveel vind... zo snelheid zit er in zoveel combinatie. Ik vond Alleen Nederland... moeite met afmaken. Ja. Ik vond Nederland dus fantastisch. En ik zit me nu af te vragen, maar Joop zal zeggen dat is nooit een probleem. Als niemand geblesseerd is, ja. wie stel je dan op? Ja maar, dat, ja, maar dan wordt het volgens mij toch een probleem. Maar dat hoor. geluk heeft, heeft deze bondscoach... Uh, hij schorste uh, Nigel de Jong. Daardoor zet hij Van de Vaart op de plaats... waar iedereen hem eigenlijk graag ziet. Als architect van het elftal, van achteruit. En het draait als een tierenlier. En, en de Jong komt terug en van Bommel raakt geblesseerd. Nou, voorin precies hetzelfde met uh, Van Persie Hunterlay. Nou, Van Persie terug, fit, speelt geweldig bij Arsenal moet daar eigenlijk spelen, maar Huntelaar scoorde, ik geloof acht van de twaalf kwalificatietreffers raak geblesseerd. Ja, dat, ik weet niet wat dat is van een coach, maar. Ja. He, dat, dan moet je een gauw pik hebben. Ja. Uh, Van Persie, de naam valt al, uh, Ton. Uh, hoe vond je hem? Want dat was natuurlijk uh, het grote vraagteken... Of, of eigenlijk de grote teleurstelling in uh, Zuid-Afrika. Ja, nee, goed. Ik, heb hem ook, uh, ik hield mijn hart een beetje vast toen hij die eerste gele kaart kreeg. Hij was zeer geïrriteerd. En ik dacht, oppassen. Want hij kreeg misschien ook die tweede gele kaart net zo als in die Europese wedstrijd van Arsenal tegen Barcelona. Hè, want Wenger zei in die wedstrijd de scheidsrechten. Nee, Van Persie was de schuld. Die had zich er nou. niet uit moeten laten sturen. Nou, hij heeft nog steeds problemen. Daarom vond ik het zo leuk dat hij zelf een doelpunt maakte. Ja. Ja, en hè. dat hij die bal afgaf. Hè? En hij gaf een mooie bal hem. aan, aan Kuyt af. Ja. En uh, Wij zijn dus allemaal blij met Van Persie, zal ik maar zeggen. Ja, en hij, hij brengt voetbal in de voorste lijn. Met hem kan je combineren. Ja, nu wel. Ja, natuurlijk kan je combineren. Maar kijk wat erachter staat. Robben is altijd gericht op de goal. Altijd de actie en dan de goal. Snijder had het op het WK ook. Actie, direct naar de goal. Eigenlijk van hier het grote toneel. Hier het laat ik me zien. Zul, zulke mannetjes zijn dat natuurlijk ook. Maar nu in Hongarije wilden ze allemaal combineren. Ja. Met Afvalaai, met kuit, met Snijder. Snijder heeft gewoon ook één bal op goal geschoten. Nou, de vorige wedstrijden zat hij aan zes, zeven ballen ja. die hij gewoon op goal peerde. Er waren twijfels over de keeper, uh, want Stekelenburg was het niet. Michel Vorm. Ja, hij deed het goed, maar hij kreeg één hoge bal en dan dook hij onderdoor. Dus, maar hij deed het heel goed. Wat, wat hij heel goed is, waar hij heel goed in is, is anticiperen op de bal die hij gaat vangen. Dan weet hij direct waar hij de vrije man kan vinden. Dat, is, dat heeft Maarten Stekelenburg minder. Die heeft een geweldige trap, waardoor hij ook een goede spelervatting heeft. Maar hij heeft het ook met zijn handen. Tom je zei al, uh, er waren veel blessures. Uh, of spelers die afzegden om wat voor reden dan ook. Um, wie heb je echt gemist? Ja, we hebben gisteren dus niet, ja, niemand... niemand als je 4-0 wint, ja, mis je nee, niemand. Je hebt niemand gemist. Hè? Ook en, Van Bommel niet? Nee, Van Bommel heb je niet gemist. Zeker niet. Omdat nu kennelijk... Maar misschien was dat ook een groeiproces. En misschien moesten we ook niet te blij zijn. Dat als je tegen hele sterke tegenstanders. dat je weer een defensieve middenvelder moet hebben. Maar dit is natuurlijk de ideale situatie. Misschien. Ja, wie gaat eraan als het volledig is? Nigel de Jong, denk ik eigenlijk. Ja, ja want hij, zal als een schoonzoon, zal die niet snel opofferen. Schoonzoon-aanvoerder. Ja. ja. Ik denk niet dat hij dat doet. Nou, maar terwijl, dan, dan hij is de jong toch, toch bij hij terugkeer. Is toch ook, naast het feit dat hij schoonzoon is... gewoon ja, heel goed. erg goed. Ja. Hij ja, bent, maar ik vind maar, hem wel altijd ja. de belichaming... Ja. van iets van wilskracht. En als ik ze in ogen zie, kan ik mij voorstellen... dat sommige tegenstanders ja. denken, nou maar even een ja. blokje om. En dat is niet in denk ik. Nee, nee. maar een, een EK is over anderhalf jaar. Van Bommel ja. is niet de jongste, is 34, 35 ja. wordt hij. Dus uh, de jong is uh, 6, 27. De groei van zijn leven speelt ook in de top. Dus uh, ik vraag me af of Van Bommel het op zijn eigen kwaliteiten ja. zou volhouden tot en met het WK. Nou, of, goed, uh, hij, WK. hij heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Mensen leggen al een verband tussen dat hij bij Bayern München ja. weg is gegaan... en de slechte periode. Maar ik herinner me vooral in het begin van het WK... nou, jij was er, het begin van het WK... dat Van Bommel gewoon de beste speler ja, van nou, Nederland ja, was. En ja, ook ja. veel beter dan uh, Sneijder die steeds de prijs voor ja, de wedstrijd ja, ja, ja, Maar die was beslissend. Ja, van Bommel was voor het team. En ja. ja, als je wint of een winnende goal maakt, ben je natuurlijk ook voor het, team. Ja. Maar, voor het ik, team. Ik kom nog even terug op het grote aantal blessures. Is dat een gevolg? Dan kan je Joop Alba daar ook weer mee praten. Maar is dat een gevolg van een te zwaar programma, een te druk programma? Er zijn twee mogelijkheden: of onder, ondertraind of overbelast. <lacht> en dan, ja, dan. Ik ben vo bij voetbal geweest ook met, uh, in Rusland bij uh, Guus Hiddink. Uh, ik vind dat wel fascinerend om daarnaar te kijken. Maar er zijn voor mij maar twee oorzaken als er veel blessures zijn. Dat is ondertraind of overbelast. En wat is Naast het in feit dit dat er geval? contacten zijn? Ja, dat is vaak het, het verschil. Alle hamstringblessures heb ik heel snel het idee... daar kan wel wat meer getraind worden voordat je zegt dat het een blessure is. Uh -huh. uh, dus daar waar geen fysiek contact met een ander is... Uh, wegsprint een plotseling, een hamstring, houdt ermee op. Dat soort spierscheuringjes. Dat heeft bij mij vaak een connotatie met uh, ondertraind... Er zijn natuurlijk een, een fors aantal wedstrijden die ze met elkaar spelen. Um, maar het aantal uren wat voetbal nog vrij kan maken... om het lichaam gereed te maken voor die 60, 70 wedstrijden per jaar... Ja, daar moeten ze zo over nadenken hoe ze die gaan invullen. Dat en gebeurt daar, bij voetbal te weinig, te weinig volgens jou? Dat gebeurt bij voetbal nee, lang, te, te weinig. Dat gebeurt echt anders dan bij andere grote sporten... waar je een hele hoge belasting uh, hebt. Ik was... Uh, drie weken geleden samen met Robert Eenhoorn bij de New York Yankees. De ex-bondscoach ex ex van het Nederlands honkbalteam Nu de directeur van de, de ja. Nou Daar gaan om half vijf komen uh, de coaches bij elkaar. Om kwart voor acht melden de spelers zich. Om kwart over acht begint de training en die is om zes uur afgelopen. Punt. En dan om zes uur? Dan om zes uur afgelopen. Om vijf, S ochtends half vijf s ochtends beginnen en 6 uur s avonds is dat afgelopen... en we spelen 162 wedstrijden in 180 Ja, dagen. ze zijn nu aan de voorbereiding van het, het seizoen is alleen maar Dit is, is, is slechts springtraining. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus mooi voorjaar, het is lekker weer... en we zijn wat aan het trainen met elkaar. Maar ja. we zorgen ervoor dat het lijf zo gebouwd wordt... dat die 100, daar 162 wedstrijden, dus in, bij voetbal... hoeveel tijd krijgen ze... Om het lichaam zo te bouwen dat het die 60 wedstrijden aan kan. In de ja, rest van het jaar. Voor degene die dat niet weet, 162 wedstrijden in de Amerikaanse honboorcompetitie worden gespeeld in mm, precies zes maanden. Dus dat ja, betekent eigenlijk 180. dat je elke dag een wedstrijd, hebt. soms twee wedstrijden op een dag. Of je reist van Oost naar, naar West, west. Ja. in Amerika. Dus, maar geen dus, contact. Uh, je hebt geen contact. Je hebt geen contact. Nee. nee. nee. nee. Maar jij bent ondertraind uh, uh, of overbelast. Ik heb in de teamsporten, vooral in de teamsporten, mm -hmm. niet in de individuele sporten, ook meegemaakt. Leeft de speler zelf wel? Neemt hij zelf wel zijn rust? Want als je twee uur s'nachts in de kroeg zit, ja, dan raak je geblesseerd natuurlijk. Nou, daar heb ik vaak mijn twijfels over. Niet over voetbal. Kijk eens naar Engeland. Maar dan dus... zou je moeten doen wat Joop zegt. van Wat ze in Amerika doen. Dus s ochtends om ja. acht uur binnenkomen. S'avonds om zes uur ga je naar huis. Dan ben je doodop. Dan heb jij geen tijd en geen nou, zin meer om je de kroeg in te doen. Sommigen hebben er zoveel. Uh, <laughs> ja. maar, nee, maar ik wil alleen maar zeggen, de eigen verantwoordelijkheid van ja. de topsporter, is bij een individuele sport, heb ik gemerkt, veel groter van ja. een teamsporter. En uh, dat kan misschien, daar kan misschien ook winst uit gehaald worden. Nou, ik, ga, ik ga bij dit soort analyses altijd even uit van het feit dat wij uh, sporters hebben die een goede attitude hebben, ten opzichte van hun professie. Want dat is een deel. Het gedeelte wat ik wel kan controleren, direct... is hun belasting en hun belastbaarheid. En daar ben je verantwoordelijk voor als coach. Als ik denk dat... dat uh, kijk, ik ben als coach zo vaak opgelopen tegen te, tegen, tegen, tegen, tegen teleurstellingen? Ja, teleurstellingen. Ja. En, ik veranderde dat wel. En heel snel... Maar die waren gewoon gewend twee tot drie uur... Nou, Amerikanen hebben daar een handje van ja. hè, in de kroeg te hangen. Ja, dan moet je niet zeggen... Ja, die zijn moet... ergens ook nog op vakantie als ze hier komen basketballen in, in Europa? Uh, nou, dat hangt echt van Amerikanen af natuurlijk. Hè. Dus sommigen, maar dat geldt voor voetballers ook. Sommigen nemen het heel erg serieus. En sommigen nemen het als... Nou, kijk, hoeveel talenten met voetbal, maar ook met andere sporten... slagen niet, terwijl ze super... Ik had het gisteren over Thomas Dekker. Ja. Dat is een potentiële wereldkampioen. Fantastische renner. Nou, die heeft zijn eigen talenten vergooid eigenlijk. Ja. Dat is wel jammer. Je ja. zat wel net te knikken, Joop. Dus je hebt ze wel meegemaakt, die sporters... die, ja. nou die ja, niet voldeden aan jouw verwachtingen. Uh, ja, nee, dat, uh, maar nee. dan op een gebied ja. waar, waar het niet om gaat. Niet de sport. Ja, uh, nou, ik, ik las uh, onlangs het boek Talent is Overrated. En dat gaat er dus eigenlijk al om. Dan wordt Steve Jobs wordt ver, vergeleken met uh, Tiger Woods. En dan kijken ze gewoon... waarom zijn die mannen eigenlijk succesvol? Als dan eigenlijk de doorslag geven. Gewoon acht uur op het stadion zijn, ja. om zes uur naar huis gaan. Gewoon hard werken. Niks talent. Niks God gifted. Niks bijzonders. Gewoon dedication. Altijd maar weer werken. Elke ochtend opstaan. Jezelf goed verzorgen. En lang op het stadion zijn... reduceert natuurlijk wel de kans dat je ander gedrag gaat vertonen. Ja. Ik wil het toch over talent hebben. Uh, we gaan uh, namelijk uh, uh, over Kruif en Ajax praten. En ja, Kruif was toch een talent, hè? Uh, het overleg tussen de technische werkgroep van Johan Kruif en het bestuur van de directie van Ajax mislukte donderdagavond. Samen met Wim Jonk en Dennis Bergkamp verscheen Kruif voor de microfoon. Het is, uh, het is uh, ja, voor ons, manier van denken, is het ongelooflijk... Dat, uh, dat een directie die dus eigenlijk uh, bijna geen verstand van, uh, van technische zaken heeft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 Nee? Ja, het is daar boos. Het, ik, ik, het gaat boven mijn verstand, moet ik eerlijk zeggen. Nou, eerst een heel makkelijke vraag. M een heel kort antwoord voor alle drie. Uh, ton, te beginnen bij jou. Wie heeft er gelijk in dit geval? Uh, er is geen touw meer aan vast te knopen. <laughs> ja. En dan do doe je je sympathie. Dus baat het niet, dan schaadt het ook niet. Geef mij Kruif maar. Joop? Nou, er zijn twee partijen die wat raar doen, eigenlijk. Uh, Kruif herken ik heel sterk van, ik, ik snap hoe het moet en ik ben adviseur. En die heeft eigenlijk ook het idee dat hij het direct wil uitvoeren zoals hij het. En dat is niet de rol van een adviseur. Dan moet je een andere rol nemen. Aan de andere kant, Aijs kan het ook rustig overnemen. Want als het fout gaat, zullen voetballers en trainers... in de toekomst het wel herstellen wat er fout in zit. Die zijn niet zo stom om tegen de muur aan te gaan lopen. Dus laat maar wat gaan. Maar er zit volgens mij veel, er zit veel, veel meer, meer achter... Er zit veel meer achter daar gaan dan we het ook zo over hebben. Ja. Nou, de, de anderen hebben bewezen dat het niet werkt. De anderen, de niet-Kruisgroep. Ja, de huidige groep hebben bewezen dat het niet werkt. Nou, laat dan Kruijven en zijn mate het maar op hun manier doen. Uh, uh, kan dat? Ja, waarom, waarom zou dat niet kunnen? Nou, ja, nou, ik, uh, het, ligt natuurlijk, het probleem ligt dat je zegt, van, ik ben verantwoordelijk officieel. Dus niet als adviseur, maar verantwoordelijk qua rol en functie om Ajax te leiden, financieel gezond te maken... en succesvol te doen, maar, maken sportief voor coaches. En iemand die adviseert, die is, heeft de verantwoordelijk, verantwoordelijkheid niet... dat hij daarop afgerekend wordt. Daar ligt natuurlijk fundamenteel fundament ja, Wacht gelijk. even, We hebben het wel over Kruif. Maar... Kruif adviseert en dan is het even een ander nummertje natuurlijk. En hij is al jarenlang met zijn kop tegen de muur aangelopen. gelopen. Jij bent Dat toch ik... ook jarenlang heb je de basketbalbond geadviseerd. Die hebben toch niets gedaan met jouw advies. Ja, nee. Maar kijk, ik heb geen hart voor de basketbalbond voor mijn eigen club. Ja. Maar Kruif ja. wel, wel hart ja. voor Ajax okay. natuurlijk. Um, hij eist de totale regie. Ja, uh, jij ja, zegt al als adviseur. Ja, ja, maar hij, natuurlijk wel mensen, hij schuift wel mensen naar voren... die die verantwoordelijkheid wel moeten gaan dragen. En het is de technische verantwoordelijkheid. Het is niet de financiële ja. verantwoordelijkheid, want die ligt ergens anders. Niet de commerciële verantwoordelijkheid, de technische verantwoordelijkheid. Als je Johan Cruijff binnenhaalt... of je haalt in dit geval Dennis Bergkamp, Wim Jonk en Frank de Boer is al binnen... en je geeft hem niet de technische eindverantwoordelijkheid... ja, dat zal toch uiteindelijk een keer een voetbalman moeten worden... die die technische eindverantwoordelijkheid krijgt. En die wil hij aan dat trio geven... Dus zij dragen die eindverantwoordelijkheid. En Van der Boog wil die eindverantwoordelijkheid zelf houden. Ik wil Van der Boog houden of moet er een technisch directeur komen? Nee, nee, de, de wil Van de Boog houden, want de technische zaken zitten in zijn pakket. Okay. Er wordt nooit gesproken over een technisch directeur. Nee. Nee. Nou, het vreemde is dat in het rapport Coronel wel gesproken wordt over een technisch ja, ja. directeur. En volgens mij ben je van alle problemen af in ja. één klap als je een briljante technische directeur. Dus die moet je zoeken. Ik hey, kijk nu zelfs naar Joop. Dat, dat, dat kan iemand anders zijn. Dat kan denk, iemand buiten de voetbalwereld zeggen? zijn? Ja, dat denk ik wel. Want, nou ja, goed. Ja, nou, het kan iemand. Joop, alweer nou, de zin schudden, vertaal, je vertaal, je vertaal, nou, die twijfelt er heel sterk aan. Van de Russische kijk, voetbalbond, Ja, Ik vind, ik vind en daar, daar, daar ben ik het roeren met Cruijff eens, daar waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden, moet voetbal zijn stempel in dat in besluit hebben. Niet dat ze altijd gelijk krijgen, maar daar moet wel goch mee op dat niveau zijn. Mm -hmm. Dus of het nou technisch directeur of bovenin bij de, bij de directie... overal moet voetbal ja. uh, meespreken. Want daar is uiteindelijk je legitimiteit. je bestaat omdat er voetbal is. En wat er nu een beetje dreigt te gebeuren... Denk ik van, waar ik zelf dan kijk... denk ik van ja, maar wie van die drie... Frank en uh, Bergkamp en Jonk... Frank is de eerste die weggaat. Of omdat het te goed gaat met Ajax, want dan wordt hij weggekocht. Dan of het gaat weg. slecht met ja. Ajax en dan gaat hij ook weg. Dus... Lange termijn en resultaat ja. zou ik ja. altijd uit elkaar koppelen. Wel in visie bij elkaar. Dus een coach wordt gezocht bij de visie van Ajax die bewaakt wordt door de technisch directeur op lange termijn. En dan heb je de match logischerwijs. En dat, dat schijnt bij Ajax moeilijk of niet bespreekbaar te zijn. Maar goed, zou ruimt dat zelf moeten doen? Nee, ik wil daar eerst nog even op ingaan over het ja, driemanschap. He? Ik blijf voor een technisch directeur één verantwoordelijke, maar de simpele vraag. Jij zei het net al, technisch directeur is voor het lange termijn... en de coach gewoon voor het korte termijn. Maar de simpele vraag, wie beoordeelt Frank de Boer nu in deze ja. structuur? He, dat is Frank de Boer. Ja, dat kan niet natuurlijk. En, uh, de directeur uh, van de Boog. Ja, ja wacht ja, even. Ja. Maar, maar, nee, maar daar gaat het juist net toe. Het, het technisch gedeelte die... ja. wordt door de te technische mensen ja. behandeld. Ja, jullie zeggen allemaal van Frank de Boer is een passant. En normaal is een trainer altijd een passant. Maar ja. Frank de Boer heeft bij zijn aanstelling gezegd... ik wil hier wel tien jaar werken. In Engeland heb je Alex Ferguson. Die werkt al twintig of vijfentwintig jaar bij Manchester United. Nou, Frank is een honkvaste jongen. Daarnaast zitten twee mensen, die zijn nog zowaar hongvaster. Dennis Bergkamp kan niet eens weg, want eh, die stapt niet in een vliegtuig die wil graag in Nederland blijven. En Wim, Wim Jong, Jonk wil bij Volendam blijven. Die wil bij Volendam blijven, die hebben allebei willen die zich committeren aan een hele lange tijd Ajax. Dus ja, dat probleem misschien zien we dat wel te zwaar en te veel denken we in structuren en in organisatie en minder in het, ge het gevoel, waar Krijf natuurlijk zelf altijd de meester in is geweest... Ja. om dingen op gevoel te doen. Maar jij gelooft niet in wat Joop net zei... als Frank de Boer uh, goed presteert, dan wordt hij weggekocht... dan gaat hij ergens anders het doen. Maar dan halen Jonk en Bergkamp halen toch een andere trainer binnen... Waarvan zij denken van dat is een trainer die bij Ajax wat ik, hoort. Wat ik interessant zou vinden, en dat is wel een tendens die ik over de hele wereld in sport zie. Dat je steeds meer specialisten krijgt in alle leeftijdscategorieën. En dat zou betekenen dat Berg. Uh, Berg Bergkamp, Bergkamp en Jonk op dezelfde groep, als het ware, blijven zitten tot oneindigheid vandaag. Dus je wordt specialist tussen 14 en 16, specialist tussen 16 en 18. En in sport hebben we generaal gesproken altijd het idee. Nou, twee jaar de jeugd doen. Daarna wil ik eigenlijk wel de hoofdmacht trainen. Ja. Dat is ah. natuurlijk bizar. Dat is een soort kleuterjuffrouw die zegt... Nou, volgend jaar maar eens even een uurtje op de universiteit <lacht> ah, aan het ja, werk gaan. Ja. Dat werkt dus gewoon niet. Nee, dus dan zeg je... Uh, en ik, ik, ik deel je idee van... van wat mij betreft, maar Frank daar twintig jaar blijven. Maar de kenmerken van groepen waar je langdurig blijft... heeft Ferguson een iets andere achtergrond, denk ik... dan uh, bewerkstelligd dan Frank nu heeft. Um, en ik denk dat er meer factoren zijn die bepalen of jij daar blijft zitten... dan alleen het feit of jij een goed gevoel bij de club hebt. Ja, ja. Maar Je bedoelt dat het de altijd de wel een keer gaat botsen. Ja. Bij spelers is dat het geval geweest bij Manchester United natuurlijk. Maar dan gingen de spelers ja, ja, ze ja. op, Stam, ja... Uh, ja. ja. Dat maar maar die bij Ajax heb je veel jonge spelers. Ze willen ja. graag met de jeugd. Daar heb je ook een natuurlijke doorstroming. Dus ja. een trainer krijgt continu eigenlijk met nieuwe ja. talenten te maken. Dus dat, dat probleem zie ik ook niet zo. En ik zie ook niet het probleem als Frank de Boer weggaat. Ja, oké, okay, ook Frank de Boer is vervangbaar. Ja, maar ja, maar ik ben er één ding niet met je eens. Want Ajax wil aan de ene kant streven naar Europees voetbal... en gewoon de top van Europa houden. En om een team te bouwen heb je ze drie, vier, vijf jaar... toch wel bij elkaar nodig om er iets van te gaan maken. Dus altijd die hele grote wisselingen... waar Hereveen ook meester ja. in was inkopen, verkopen en toch solide blijven spelen... maar met ambitie Europees voetbal net halen. En bij Ajax ligt de ijs eigenlijk Spijkerhard. Ja. Champions League... halve finale, oh, misschien nog ja, ja. een keer de finale. A alleen, dus de, de, talent, ja, de talenten die nu doorbreken, zijn talenten van 21 jaar. Dat noemen wij tegenwoordig talent. De talenten van 15 jaar geleden waren 17, 18. Dus dan win je in feite win je al drie tot vier jaar in de opleiding... op het moment dat je dat goed doet. Dus dan heb je ze dus al die drie, vier jaar... nou, hou je ze dan ook nog bij het eerste elftal drie jaar... dan heb je ze zes, zeven jaar. Nou, me dunkt moet dat voldoende zijn om op een bepaald niveau... ook Europees gezien mee te doen. Maar wat jij zegt over Dennis Bergkamp... of nee, jij zegt net uh, die uh, schooljuffrouw... dat is ook exact het idee uh, waarmee ze Dennis Bergkamp in de vereniging willen zetten. Dat hij in alle leeftijdsgroepen zijn idee kan uitdragen... dat hij de jongens kan trainen en dat hij niet, zeg maar... Van de D2 naar de A1. En dan naar het eerste elfen gehad. Okay. Dat willen ze graag. Het geheel staat en valt natuurlijk uh, met de vraag. Uh, gaat Kruijff nu wel door? Hij heeft gezegd. Ik hou vol in dit geval. Want dat was natuurlijk het grote verwijt wat hij tot nu toe altijd kreeg. Eh, als het moeilijk werd, dan zei hij... Nou ja, jongens, dan knappen jullie het zelf maar op. Denk je dat hij doorgaat, toch? Nou ja, hij wil, hij wil het forceren. En dat heeft hij wel duidelijk gezegd. Dat hij door wil gaan. Hij wil zelfs een buitengewoon algemene ledenvergadering. En misschien de ledenraad. En als we heel ver doordenken... Eh, Raad van Commissarissen weg. En de directie weg natuurlijk. En ja, daar neigt hij zo langzamerhand wel na ja. natuurlijk naartoe. Ja. Alleen... Een buitengewoon algemene ledenvergadering gaat met 600 man. Hoe wil je die regisseren? Dus waar ik eigenlijk denk, is. dat het gewoon bij het oude blijft. Dat denk ik eigenlijk. Joop ja. Albedaan? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je al. Uh, Kruiven is iemand die staat eigenlijk boven de totempaal. En uh, het is verstandig om in die tak van sport. altijd even langs het opperhoofd van de totempaal te gaan. <lacht> en, dat is, en daaronder hangen heel veel mensen. En allemaal afschrikkers. Die mag je er allemaal afschieten. Mm -hmm. Als je maar niet aan het hoofd van het totempaal. Vroeger, je, kon, je kunt niet naar Schenk komen... want dat staat bovenop de totempaal van Schaatsen. Antogesing stond bovenop de totempaal van het NOC. Als je daar niet mee een soort akkoord kunt brengen... of zegt het zo gaat spelen... dat er gewoon een symbiose tussen die twee komt... dan heb je altijd problemen in de toekomst. Ja. En dat vlieg je ook... ook altijd? Nou, ik weet niet of je altijd vliegt. Je wint niet? Je wint niet echt. Dus de potentie van Ajax... wat we met elkaar willen... Uh, is toch dat de grote clubs in Nederland... gewoon Europees topspelen. Dat willen we allemaal graag. En het is best aardig dat we elke keer over Ajax kunnen spreken... omdat we gewoon niet topspelen. Nou, het zou toch ja. leuk zijn dat we over Ajax kunnen spreken... zoals we nu over het Nederlands elftal spreken. Het speelt bijzonder voetbal op de Nederlandse school. We zijn met z'n allen trots op. En dat is gewoon leuk om voor thuis te blijven. Ja. Valentijn, jij zit het dichtste bij, bij Ajax, denk ik, van uh, ons vieren. Uh, gaat Kruijf het halen? Ja, ja. Hij bijt door. Hij bijt echt door. Omdat de vorige keer zat Van Bastem in de weg... en dat was een vriend van hem. Maar hij heeft... Ja, hij laat altijd loyaliteit zien naar de mensen die hem steunen. Hij gaat Dennis Bergkamp en Wim Jong gaat hij nooit in de steek laten. Dus hij bij door en wat Ton zegt, het wordt er, uiteindelijk zal het een algemene ledenvergadering worden. Als aanstaande woensdag, moet ik goed zeggen, de uh, buitengewoon algemene ledenraadsvergadering <lacht> de zaken afschiet. Dan, uh, dan zal hij, en Ton zegt die 600 man, maar die heeft hij de vorige keer natuurlijk ook... Uh, weten, zo ver te weten... te mobiliseren dat hij al zijn mensen... dat die al zijn uh, mensen Ja, zelfs uh, ja. Ja, een paar onbekende nonos zal ik maar zeggen. Die werden ook gekozen boven mensen... die al heel veel voor Ajax betekend hadden. Ja. Uh, en Rick van der Boog dan? Ja, die, die, die moet het veld natuurlijk ruimen. Dat zit erin. Die wordt geslachtofferd. Die hangt nou, ergens in die totempaal en die wordt eraf. Uh, ja, maar goed, erin. hij is net zo een terugvecht als het als Krijver. Ja, ja, ja, met ja, ja het vecht ja. is natuurlijk. Alleen, Want als ja. je gisteren of vandaag... Uh, al het personeel bij elkaar roept en ze gaat indoctrineren met ja. Ajax, is een warme vereniging, enzovoort, enzovoort. Dan is het gewoon een soort mobilisatie. Ja, ja. Het maar het doos, ligt ook weer wie het zegt, Ton. Als, als Rick van der Boog roept: Ajax is een warme club en ethisch vind ik het niet verantwoord om mensen uh, de wacht aan te zeggen. Ja, dan moeten we. Een maand geleden stonden we met Hans van der Zee. Vorige zomer zijn er zeven of acht jeugdtrainers uitgeknikkerd... Onder uh, auspiciën van uh, Van der Boog. Dus ja. Dat heeft hij, geen waarde. Op het moment heeft, dat hij zoiets vertelt. Toch een twijfelachtig track record volgens mij van... Uh, Auto. Om de twee jaar een nieuwe trainer. is ja. de laatste jaar is uh, ja. een, 50, een jaar, record, 24, 50 jaar 24 ja. trainers. Ja. Dus tel maar uit wat de, waars, de waarschijnlijke uitkomst is. Als er niets verandert, dan is de Frank de Boer zeker over twee jaar weg. Ja, ja. ja, dus, ja goed. Dus die ontslagen, dat, dat, dat zie je niet als een probleem, uh, Valentijn. Nee, nee. nee. Um, wordt er een, uh, Komt er een mediaoorlog tussen de beide kampen? Nou ja, die is al een beetje aan de gang Nou ja, natuurlijk. die is al begonnen, maar wordt dat erger? Ja, nou, ik weet het niet. Het kan nauwelijks erger, volgens mij. Eh, maar ik sta nog steeds even over, als ik mag, even over de boer. Eh, eh, komt die op dit moment niet in een heel lastig pakket? Want Cruijff heeft gezegd, nou, Blind moet weg. Heeft hij wel duidelijk laten merken. Terwijl Blind de assistent is van, uh, van uh, Frank de Boer. En Frank de Boer heeft kennelijk al gecommuniceerd met Kruijf natuurlijk, dus... Hoe liggen de verhoudingen nu tussen... Uh... Ja, die blijft tot nu toe helemaal buiten schot. Ja, dat hebben ze ook bewust zo geprobeerd. Alleen, ja. nu is ineens Danny Blind... Is in het uh, schaakspel uh, tevoorschijn gekomen. Doordat iemand zei... Uh, ook Blind uh, een, moet wegwezen. Iemand die 300 Ajax-wedstrijden yes. had gespeeld. Exact. Ik, heb, ik wil geen naam noemen, zei ja. hij. Toen zegt hij, uh, Danny Blind, ja, die was het. Dus, uh, kijk, die is in dat hele spel... is die ineens naar voren geschoven als een pion... in de politieke machtsstrijd... eigenlijk tussen Kuiven Van der Boog. En daarmee wordt ook Frank de Boer... Erbij betrokken. En dat wilden ze nou juist niet. Want ze wilden Frank gewoon, hè, het eerste elftal, die mocht daar niet mee. Uh, ja, die, die moest daar uh, vanaf blijven. En die moest alle ruimte krijgen om goed te kunnen functioneren. En ja, Frank komt in een heel lastig pakket nu, natuurlijk. Die moet ja. ineens gaan kiezen. We krijgen nu ledenraad en buitengewone ledenraad. En, en uh, weet ik veel wat allemaal voor uh, dingen nog meer. Maar sport is toch helemaal geen. werkt toch helemaal niet met democratie, uh, Joop Alberda? Nee, niet de vorm van democratie die wij erop nahouden in Nederland. om gezamenlijk samen is te werken. Dus meer de democratie leven. die je nooit Noord-Afrika kent. Ja, heeft, nee, nee. We nee, nee. Ja, ja, hebben gewoon een bijzonder land. met hele mooie dingen die we samen organiseren. Maar sport staat permanent onder druk. en eist gewoon af en toe. gewoon demagogische beslissingen. Dat zie je gewoon in de keuze voor wereldkampioenschappen. en in de keuze van presidenten of voorzitters. Maar dat is internationaal geen, geen enkel wonder wat zich daar afspeelt. als. Ik vraag me alleen af: ik heb me wel eens afgevraagd, God, dat een, een, een beursgenoteerde onderneming een, een organisatiestructuur met al deze inspraakgroepen heeft, dat dat eigenlijk wel kan. Want eigenlijk mag je helemaal niks lekken naar de pers, er mag niks naar buiten komen. En er zit een, een, een, een governance onder een, een besluitondersteuningssysteem... waarvan ik denk, van, nou, dat, dat, dat ben ik nog nergens tegengekomen. Nee. Is, is het ook de oplossing Kruif gewoon aan de bovenkant te zetten... en voor betreft als een soort ja. dictator en, ja, en maak, het te laten nee, bepalen? Maak het, ja. maak het gewoon helder. Laat hem doen wat hij... Als Kruif zegt, van ik weet hoe het moet. Hij heeft vaak aangetoond dat hij in het spel ook gelijk heeft. Geef hem gewoon de vrijheid, geef hem de ruimte, laat hem het doen. Maak er een speciale organisatie van. En dan kijken we gewoon met elkaar. Ja. Kijk. Als jij ergens kwam zitten, want jij wil wat gaan zeggen, ja. Ton... maar als jij ergens ging zitten als, uh, ja. als coach, als basketbalcoach, dan zei je ook... Ik zeg alles en jullie hebben niks meer te vertellen. Ja, maar goed, dat is uit nood geboren. Want ik, ik vind dat de top van een organisatie... en in dit geval een sportorganisatie... gewoon het beleid moet uit... en ik ben alleen maar een werknemer en ik moet naar hen luisteren. Wat is de praktijk nou? De coach wordt ontslagen, dus hij moet ook een beetje op zichzelf letten. En die bestuurders zijn zo verschrikkelijk slecht. Bijna bij elke sportorganisatie... nou, we hebben het nu over Ajax, Feyenoord, noem maar op, Nak uh, dan hebben we hebben het nu alleen maar over voetbal. Zo verschrikkelijk slecht dat ik het heft in eigen hand heb genomen... en gezegd, gewoon bek dicht. En als het jullie niet bevalt, ga ik weg. Hè? En jij zei net, dus, en ook geen democratie. Je moet sport vergelijken met oorlog. Michels heeft ook gezegd: uh, voetbal is oorlog. En in oorlog ga je toch ook niet de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en weet ik van wat bij elkaar. De generaal bepaalt en ja. De rest voert ja. maar uit. Nou, ja. dat is toevallig in de oorlogssituatie zo. Dus die sportsituatie is heel anders dan de buitenwereld, zou ik maar zeggen. Is het bij het Olympisch Team van Atlanta ook zo gegaan? Of was daar meer democratie op alweer? Nee, dat, ik denk dat dat vergelijkbaar is misschien met het team waar Bert van Marwijk nu mee speelt. Ja. Dat, dat op een gegeven moment een soort. Duidelijkheid komt door een aantal jaren met elkaar te spelen over rol, taak, functie en wat gaan we met elkaar doen. Waar je in toenemende mate uh, meer verantwoordelijkheid op het speelveld krijgt, waardoor de, de, de staf en de, en de coaches gewoon zich veel meer met, dat, met de aanpalende zaken bezig kunnen houden. Om te zorgen dat in de kern ervan, dat daar gewerkt kan worden. Dus als ik, ik zeg wel, heel, wij kijken heel veel naar coaches die mensen beter maken. Maar de kracht van de goede coach ligt veel meer vaak in dat hij de omgeving zo ontsaneert en onder controle krijgt, dat het talent kan groeien en dat het team goed kan spelen. Nou, bij Ajax zeg je dan nu, uh, als Kruijf in staat is om die omgeving... die het zou ook wel financieel als een geweldige input kunnen zijn... op het moment dat Kruijf zegt, ja. hey, kom daar binnen. Dan zijn er al veel minder mensen die nee zeggen. Dat hij de omgeving zo kan manipuleren, dat die coach veel meer in rust kan gaan werken. En tot nu toe, en daar heb ik me echt over verbaasd... hebben van Koeman, daarna Jol... Uh, en Van Check Basten, iedereen heeft zich ook direct met de toekomst bemoeid. En daar gaat het fout. Dat is bij de contracten. De toekomst, de andere afdeling van Ajax. De andere afdeling van de de andere Ajax. Afdeling van Ajax die uh, maar niet met de top. Maar niet met de top. Gewoon, het enige waar je voor bezig bent is gewoon ja. in alle rust... bezig zijn met 22 mensen die elke week één of twee wedstrijden moeten spelen. That's it. En de organisatie moet zorgen dat er een filosofie is... en dat een coach bij die filosofie gezorgd wo gezocht wordt... en dat er een jeugdopleiding is die mondjesmaat steeds één of twee spelers per jaar aflevert... die in die hoofd mag kunnen spelen. En de rest wordt verkocht aan het internationale podium... moet derhalve alle systemen beheersen om zoveel mogelijk geld op te leveren. Want dat is het enige geld dat... opleveren. Want nou, daar kan de club maar... verder mee nou, je, kun, je kunt niet honderd mensen in een jeugdopleiding hebben... om één op te leveren en de rest is allemaal waste. Dat moet ook geld opleveren. En eentje levert misschien heel veel geld op. Maar dat is een, soms een lucky shot... Is dat genoeg gelukt bij Ajax de laatste jaren, Valentin? Nou, het zijn natuurlijk de mensen die wat geld op hebben geleverd. hebben ze halverwege gehaald. Dat was Huntelaar en Soares. En daarvoor heb je Snijder. Maar de laatste jaren natuurlijk niet. En wat er doorbreekt, dat zijn bijna allemaal verdedigers. En verdedigers leveren de hoofdprijs niet op. En Ajax stond erom bekend dat zij aanvallers leverden. En aanvallers leveren geld op. En die geven je opleiding natuurlijk ook status. Een verdediger geeft je opleiding geen status. Dus daar moet gewoon weer aan gewerkt worden. En dat, dat is ook het verhaal van Cruyff. Ja. Dat is het verhaal van Cruyff, ja. Wat dat betreft zie je ook twee kampen. Hè? Jij zit bij de Telegraaf, wordt gezien als het Kruifkamp. Uh, een aantal anderen als, als het andere kamp. Is dat terecht? Nee, nee. maar <laughs> nee, ja, we, Misschien begrijpen wij Kruif iets beter. Omdat wij uit Amsterdam komen en uh, het al jaren uh, volgen. En we ook van een heel mooi voetbal houden. En ook van de persoon Kruif houden. Nee, ja, is, is het terecht? Je ziet het natuurlijk wel gebeuren. Dus... Uh, maar ik, ik zit graag in uh, dan in het Kruifkamp. Want het is bij 9 van de 10 keer een winnend kamp. Dus wat dat betreft... Dat uh, ja, is wel grappig. Van, zoals Kruif zijn interview begint, zegt hij van... Ik, ik, ik denk blijkbaar dus anders dan die anderen. Ja. En daar, lig, daar ligt het dus ook. Ik hij zit volgens mij met nog twee mensen die anders denken dan die anderen. En die altijd zo geredeneerd hebben. Joop Albeda en Tom Boot. Geen idee. Dat nou, nou, ja maar goed. Daar zit achter van... De, van je bent zo overtuigd van jezelf ja. en de omgeving, andere mensen geven vaak zulke slechte adviezen dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt: ik kan zelf al nadenken en ik denk zelf al na en ik neem ook de verantwoordelijkheid daarvoor dan. He? En het is eigenlijk heel jammer omdat je slechts een, laten we zeggen, een werknemer bent van een hele grote orde. Het hoort niet, nee. hoewel. In de sport maar kan je wel zeggen dat de coach natuurlijk de informele leider is. Hè? Ja, zo net, is het ook gegroeid. Ja, maar hij is, hij is leider van betrokkenheid. En hij is de, ook wel degene die de cultuur bewaakt. Alleen dat, dat vind ik dan mooi van Amerikaanse, echte Amerikaanse topsport. Daar is het zo doordrongen. Ja. Je laat het wel uit je hoofd om je anders te gedragen. Je laat het wel uit je hoofd om je anders op te stellen. En je wordt gezocht dat je past bij die club. Dus aan de voorkant worden zoveel maatregelen genomen... dat het bijna niet mis kan gaan. En er is gewoon ja, een hele... Dier... Bij de Yankees was dat al de Steinbrenner. Ja. Dat is gewoon de baas. Punt. Ja. Geen enkele twijfel over. En daar ligt een, gewoon een hele heldere lijn. Wie spreekt. Wie beslist. En waarover. We gaan het straks nog over andere dingen van voetbal hebben. Onder andere over Den Haag. Lex Immers. Uh, over uh, Alham Dui. Uh, maar ik wil in die laatste 50 seconden nog even horen... van Valentijn Driesen. Uh, stel nou dat... Het niet lukt met Kruijf. Maakt dat de weg voor Vergaal helemaal open? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Louis uh, op uh, deze baan uh, zit te spinzen, ja. En co even... Nou, samen met Co bijvoorbeeld. Hmm. Het, het, het, het zou uh, makkelijk kunnen dat hij zich al warm loopt uh, nou, in Daar Munch. heb ik heel veel vertrouwen in eerlijk gezegd hoor. Meer Eén, dan in Kruijf ja, nou, kijk, die structuur met drie, van driemanschap, daar sta ik niet achter. Nee, de hele filosofie van Cruijff sta ik wel achter. We gaan zo door naar het uh, NOS Journaal van 8 uh, uur. Uh, met nog een half uurtje forum, met allerlei andere sportonderwerpen nog. En ook nog een beetje voetbal. Tot zo. NOS langs lijn op 1...